En uh, hij schrijft het aan een gemeente die eigenlijk nog maar net Jezus heeft leren kennen. Dus ze hebben van Paulus en van andere mensen gehoord. Jezus is gekomen, hij is opgestaan, hij leeft en uh, je, je bent welkom bij God. En uh, die hele jonge gemeente die uh, leeft van het evangelie. Uh, maar er zijn ook wat mensen uh, die dat nog niet helemaal doorhebben hoe het moet. Uh, hoe, hoe, hoe dien je God dan? En wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Waar moet je op letten? En uh, zo schrijft hij uh, uh, die brief. En ik begin dan bij vers 13 van hoofdstuk 5. Het belangrijkste, dat het begint mee. Want u bent tot vrijheid geroepen. Dat, dat is geloven in Jezus. Je bent tot vrijheid geroepen. En dat is zo groot... Alleen, niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees van de dingen die bij jou naar boven komen en die niet goed zijn. Maar wel op de manier die anders is, dien elkaar door de liefde. Dus je staat in de vrijheid en dien elkaar door de liefde. Dat is eerst eerste wat hij zegt.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 Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Als de geest in je woont, dan kan die nare begeerte die bij je opkomt het niet verwinnen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dus de geest helpt je om te doen wat God van je vraagt. En wat er uit je slechte zelf bovenkomt, dat gaat het precies tegenin. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Dan komen er vijftien dingen. Overspel. Hoererij. Onreinheid. Losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, Zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik u ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Als je leeft uit die vuile put die uit jezelf voortkomt en je douwt de geest weg, dan gaat het niet goed. En dan staat er voorop in het Grieks, hier staat het als echter, maar... De vrucht van de geest. Tegenover al die dingen, waar ze lang niet uitgepraat, zit hij één ding. De vrucht van de liefde. Want de vrucht van de liefde is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Die nare bron die bij jezelf is, die lelijke dingen voort. Als je in Jezus gelooft, zeg je aan het kruis. Hop, daar is het. Weg. En nu leef ik uit de geest. Uh, als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden elkaar niet uitdagen en benijden. Nou, dat uh, over uh, het stukje van Paulus. En het is over de vrucht van de geest. Dat is er maar één. En dat is eigenlijk de liefde. Maar hij noemt er nog acht andere aspecten bij. Uh, Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar die horen erbij. Het is één vrucht, de vrucht is liefde, met, met gekleurd is door al die andere dingen. En uh, je kan uh, geen goedheid hebben zonder liefde. Er kan geen vrede zijn uh, als er niet vriendelijkheid is. En uh, zelfbeheersing en geduld. Het hoort allemaal bij elkaar. Het is, het is één geheel, het is niet losverkrijgbaar. Maar de kern is de liefde, daarom staat die voorop, dat is de vrucht van de geest, de liefde. En uh, uh, daarom is dat uh, degene die hier voorop staat. Goed, kern en bron. Dan ga ik nu even de spiegel pakken. Oh, je je mand af. Ik heb te veel rommel hier. Dit is een weg. Zo. Hier nog eentje, dat is voor straks. Zo, ik heb een spiegel. Het gaat om de liefde, dus uh, action is geduldig. Die heeft van alles in huis. En uh, dat is mooi. Ik, ik, ik heb hem zo lang geleden gekocht, als ik hem ook nog terugbrengen natuurlijk, als hij helemaal heel is. Je, ik, ik kijk niet veel in de spiegel, weet je dat? Ik heb stuk lekker haar... Dus uh, vanmorgen stond ik onder de douche en uh, als ik eens een keer niet douche, dan uh, doe ik mijn uh, kraan open, uh, mijn hoofd onder de kraan en brrr, doe ik zo. En dan pak ik de handdoek en dan droog ik het af en ik ben klaar. Ik, ik kijk hooguit in de spiegel als, er, uh, als ik iets voel van een puisje of een dingetje, van, nou, dan, dan, dan zit je even zo uh, dat, dat ding uit te drukken. Of uh, ik voel dat er een haartje ergens is, nou, dan, dan, dan pak ik dat ding voor de rest. Aan mij die besteedde de spiegel, eerlijk gezegd. Dus, uh, nou ja. Toen we drie jaar geleden hier kwamen verhuizen, dan ga je weer naar het huis kijken. En dan, een van de belangrijke aspecten was een grote spiegel. Anja, mijn vrouw. Dus in de slaapkamer. Nou, ik heb de grootste gekocht die ik kon vinden. Die kon mooi op de deur geplakt worden van de slaapkamer. Maar ja, je komt ze onderweg nog wel tegen die nog veel groter zijn. Maar ja, daar is ons huis ook niet op ingericht. En... Anja staat best wel vaak voor de spiegel, moet ik zeggen hoor. Allerlei momenten, nog even hier. Iets algemeen, vrouwen. Kom je, ik zit al in de auto hoor. Ja, nog even wachten. En dan moet er van alles bijgewerkt en gedaan worden. En uh, nog beter en nog mooier. Nou, en dan uh, is die spiegel onontbeerlijk. Anja is heus de enige niet, er zijn er zoveel die dat hebben. In die spiegel kijken, want je wilt er netjes uitzien, en voor een vrouw is dat belangrijker dan een man, dat, dat is helemaal een feit, dus uh, wij vertrouwen er misschien meer op dat we er goed genoeg uitzien, of we letten niet goed op, maar vooruit. Goed. Maar, nu het stukje uit de Bijbel, zegt Paulus, je kan de spiegel aan je buitenkant zetten, kijk, hoe zie ik er nou eigenlijk uit, maar je kan ook je spiegel zetten op je innerlijk. Uh, wie ben jij eigenlijk? Hoe hoe, hoe, wat zit daar van binnen allemaal? Hoe denk jij? Hoe ga je met dingen om? En dan is het toch wel eens een verschilletje. Even een voorbeeldje. Hé, hey, hoe gaat het met je? Goed! Oh. Heel wat keren is het eigenlijk helemaal niet goed. En soms zeg je maar liever, het is goed, want je hebt er juist geen zin om erover te praten. Laat nou maar lekker. Zeg je goed, is klaar. En... Uh, ik hoorde iemand die zei, ik vraag wel vaker nu, gaat het een beetje? Om het eerder uit te lokken, om te kijken wat er nou eigenlijk is. Maar uh, jullie je netjes voor, je komt op je werk weer. En dan uh, probeer je vriendelijk te blijven, maar er is één collega. En die draait uh, altijd, uh, de, die loopt ook kantjes ervan af. Hè? Dus uh, project loopt, weet je wel. En dinsdag zou die het klaar hebben, dan is het dinsdag. En dan of het is niet klaar. Of er ligt wat. En zei: Ja, jongens, maar dit, dit heeft de kwaliteit niet. Hij heeft daar niet naar gedacht, daar niet naar gekeken. Dus het moet nog over, het moet nog verbeterd worden. Het kan niet. En dan. Rrr, word je steeds kwaaien, natuurlijk. Hè, en dan. Ah, en dan probeer je nog vriendelijk en vrolijk te blijven. Nou, we weten allemaal hoe het van binnen kan zijn. en hoe het van buiten is. Uh, ik denk dat het heel vaak maar goed is. dat we niet. Uh, te veel uiten wat er van binnen leeft. Maar als je echt een spiegel zet op jezelf, op van binnen wie we zijn. Dan denk je nou, dan deugt er eigenlijk nog een heleboel niet in ons leven. En die christenen daarin gelaten, die hadden dat ook wel. Die, die, die, die uh, hadden iets van, ja, wij zoveel dingen gaan nog niet zoals het moet. Paulus schrijft over de liefde in 1 Korinthe 13, een prachtig gedicht. En uh, daar heb ik de liefde, is vervangen door woorden, door, door namen. Om even een voorbeeld te geven. Hij zegt, en dan vul ik meteen een naam in, Paul is geduldig en vol goedheid. Mijn eigen naam even. Nou, mijn kinderen zijn hem niet, ik kan het vrolijk zeggen. Maar als ik hier zouden, en ik zeg, Paul is geduldig, geduldig, Jij geduldig. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik moet nog heel veel leren op dat gebied. En ik ben al lang niet geduldig genoeg. Het is denk ik wel erger geweest. Maar je leert het nooit, hè. Och, en iedereen heeft zijn extra zwakke plek waar je de fout in gaat. Nou, en voor de rest noem ik even andere namen, misschien wel namen van jullie, maar het gaat erom dat je maar even een naam erin hoort, hoe het bij ons is. Sophie kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Theo, oh je hebt hem toch, Ach, fantastisch. Theo is niet grof en niet zelfzuchtig. Annelore laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Herman verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Sylvia. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles vol hart Sylvia. Oké, okay, nou ik hoop dat we onze eigen naam, als we hem niet gehoord hebben, toch even in het rijtje neerzetten en zeggen, ja... Uh, nou ken ik misschien Jezus al best lang, of ik ken hem nog maar kort... Maar ik weet dat ik op zoveel plekken nog lang niet de vrucht van de geestliefde zo helder heb. En het gaat nog vaak wel de verkeerde kant op. Wat kun je dan doen? Cursussen. Ja, je kan heel veel leren. Dat is waar. Uh, soms is het heel goed om een cursus te hebben, of een boek te lezen ergens over, om iets instructiefs te zien op tv, om met elkaar te praten erover. Dat, dat kan best een hele hoop geven. Maar Paulus zegt namens God, in feite, zullen we het daar eens even niet over hebben? is goed hoor, als je wat kan doen, moet je doen nog. Maar weet je waar het mee begint, zegt Paulus? Het begint met een cadeautje cadeautje van God. Dat heeft te maken met pinksteren afgelopen zondag. You are my favorite. Je bent mijn geliefde. Zegt Jezus. Dat is waar het hele verhaal van de vrucht van de liefde mee begint. Dat Jezus naar jou toe komt, Jou omhelst en zegt, wat houd ik ontzettend veel van jou. Ik heb je lief in het diepst van mijn wezen. Daar begint het mee. Zo groot, zo geweldig, dat Jezus dat doet. Hij begint met een cadeau. En menigeen zal dan zeggen... Ja, maar Jezus kent mij toch wel. Ik kijk af en toe bij mezelf naar binnen en dan zie ik waarschijnlijk nog lang niet, ik weet zeker, dan zie ik lang niet alles wat hij ziet van binnen. En als hij dat toch allemaal ziet, zal hij dan zeggen, oh hier, ik hou van je, ik druk je tegen me aan, je bent van mij hoor. Ik hou van je. Misschien zegt hij dat voor de, voor de meeste mensen. Maar val ik in een categorie... Ja, sorry. Het geldt voor de meeste, maar toch niet voor jou. Nee. Wij allemaal, hoe schofterig je ook bent. Hoe laag je over jezelf ook denkt. You are my favorite trouwens ook bij je uh, action vandaag <lacht> je bent toch fantastische ondersteuners you are my favorite daar begint het hele verhaal mee dat is, dat is de Bijbel in een notendop notabene en als we dat uit het oog verliezen dan zegt Paulus dan gaat het fout jongens. dan gaat het mis wat ik in Jezus geef dat is werkelijk alles en uh, dan gaan we die tekst die we net lazen nog eens een keertje lezen, maar dan met Jezus op de stippenlijntjes ingevuld. Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig. Jezus laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Jezus verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Jezus. Alles gelooft Hij. Alles hoopt Hij. In alles volhart Jezus. Het kan niet beter. De beste mens die er ooit heeft geleefd hier op aarde... Dat is Jezus. Als er één is aan wie je kon zien wie God is, die perfect was, de heerlijkste mens, dan was dat Jezus. En die Jezus zegt, ik hou van je. Je bent mijn geliefde. Ik hou van je. Met heel mijn hart. En voor de vrucht van de geest is het belangrijk dat we doordringen hoe diep die liefde van Jezus is gegaan en wat die liefde gekost heeft. Liefde is een werkwoord in de Bijbel. Jezus komt naar de aarde en weet je wat de mensen zeggen? You are not my favorite. En Jezus blijft zeggen, you are my favorite. Ik hou van je. You are not my favorite, zeggen ze tegen Jezus. Dan hier en dan daar. En soms in massa's naar hem toe en dan juichen ze wat voor hem. Maar het is meer voor de leuke, spectaculaire dingen die ze zien. Maar echte overgave aan Jezus. En op het laatst van zijn leven klinkt het helemaal scherp dat ze Jezus niet moeten hebben. Weg met hem, dood aan hem, aan het kruis met hem. You are not our king, you are not our favorite. Wegwezen. Ja, maar ik Nee, afgeschreven Jezus. En Jezus is doorgegaan tot in de dood. Om te kunnen blijven zeggen, jullie die mij in het kruis gebracht hebben, jullie zijn mijn favoriet. Ik hou van je. Dan zie je hoe zwart-wit het is, hè? hoe wit Jezus is, hoe groot, hoe, hoe heilig en dat hij alles voor ons overgaat. Dat hoe, hoe ellendig wij zijn dat wij, degene die, die zich aan ons hart wil drukken, die dat duidelijk maakte, dat we die weg hebben gegooid. Zo diep is de mens gezakt. Maar het was gelukkig die ene mens, Jezus, die volhield met die liefde. Vol van de heilige geest. Daar zag je de vrucht van de geest. En nu is mooi dat het mooie, dat Jezus is opgestaan, de heilige geest is uitgestort. Wie in hem gelooft, heeft, eeuwig leven. Als je met hem verbonden bent, dan zegt je Jezus, nou, ik, ik heb nieuw leven, ik ben opgestaan, dat is ook voor jou. En uh, de heilige geest, die is er ook voor jou. En, en ik schijn met mijn liefde in jouw leven. Ik wil je alles geven wat je maar nodig hebt. En dat is het prachtige in de Bijbel, uh, dat je ziet dat de liefde van één kant komt. En wij leven in een wereld die schreeuwt, liefde moet van twee kanten komen. En ik snap dat wel, je wil ook dat het wederzijds is, maar even het woordje liefde wat hier gebruikt wordt in Korinthe, wat we net hebben gelezen. Um, dat is een woordje wat de Grieken helemaal onder hun laatje hadden gegooid. Dat, dat gebruikten ze zeer, zeer zelden. Ze konden er niks mee. Ze gebruikten andere woorden voor liefde. En toen kwam Jezus en toen zeiden Paulus en de andere bijbelschrijvers, maar wacht even, we gaan eventjes onder in het kabinetje, laat je opentrekken. En ze dat het woordje agape eruit, dat woordje liefde. En ze vegen het helemaal schoon en ze zeggen: maar dat, dat, dat is nou de liefde van God. De Grieken die zeiden, de, de wijsgeren, uh, goden kunnen de mensen niet lief hebben. Want de mensen kunnen de goden niks teruggeven waar de goden wat aan hebben. Dus als de mensen niks te bieden hebben aan die goden. Wat, waarom zouden die goden zich met die mensen inlaten? Dat is een idioterie. Plato, Aristoteles, die zeggen allemaal zulke soort dingen. Voor wat hoort wat. Dat is het Griekse denken. En dat is in onze samenleving ook helemaal doorgedrukt. En de Bijbel staat daar recht tegenover. Daarom staat de Bijbel dwars op het leven van... van, van de wereld waarin we leven. Want de Bijbel zegt, de liefde moet van één kant komen. 100 procent. En dat is de liefde van God. De liefde waardoor je geaccepteerd wordt. Met het moeilijk woord rechtvaardiging. Dat God zegt, je bent rechtvaardig. Je zonden zijn vergeven, het is goed. Maar ook als het gaat om de vrucht van de geest, de liefde. Is iets, oh, dan moet ik mijn best doen, dan moet ik dit doen en dat doen. Oh, dat, dat is nog niet goed. Hoe kan ik een tandje erbij zetten en... Hou op, zegt Paulus. You are my favorite. That's it. Baat je daarin. Dat je geliefd bent. Dat je de omarming van God. Dat je daar middenin zit. En, en, en dan gebeurt het vanzelf. Het is een groeiproces. Dan komt het wel. Maar als jij krampachtig gaat proberen. Zus of zo iets goed te doen. Of nog beter te doen. Hou ermee op. Je struikelt. Je mag het ontvangen. Als een cadeautje. Dat is zoiets heerlijks. En zo ontspannen. Anders word je helemaal gek. De vrijheid hebben we gekregen. Je leeft in de vrijheid. De vrijheid met God. Je bent van hem. Niemand kan het meer afpakken. Wat je van hem hebt ontvangen. Dat is het heerlijkste wat er is. De zon schijnt vandaag ook weer heerlijk. En daar genieten we van. En daar hebben wij de warmte van. En de liefde, die komt bij God vandaan. God is liefde. Vader, Zoon en Heilige Geest is één liefdesstel met z'n drieën met elkaar. Die alleen maar liefde geven aan elkaar en samen aan heel deze wereld. Dat, dat, dat, dat is God. Bol van de liefde. je zegt nou, kom maar. Laat, mij bescheiden door, laat, jou, laat je bescheiden door mijn liefde. En, en dan moet je eens kijken wat er allemaal voor dingen boven mogen gaan. En zie dat Jezus het helemaal voor jou heeft volbracht. Je hoeft God niet te pleasen. Zult je het alsjeblieft nooit proberen om God te pleasen? Dat wil hij niet. Hij wil een cadeautje geven dat wij ontvangen. En blij tegen hem zeggen wat fijn wat u mij geeft dat ik aan uw hand mag leven en door het leven mag gaan. Dank u dat u mij een mooi mens maakt. En dat ik het zelf niet hoef te doen, want dat lukt me toch van geen kant. Maak mij een mooi mens. Door dicht bij u en bij uw liefde te blijven. En dank u dat u die zwarte kanten in mijn leven kent. Die steeds naar boven komen. En wilt u mij helpen, Heere God, daarmee te dealen. Want ik wil u dienen. U lief hebben. Ik wil eerlijk zijn, echt zijn. Ik wil me niet inlaten met dingen die niet kunnen. Maar het is zo'n macht. Maar u bent machtiger. En u houdt van mij. Ik ben van u. Ik ben een stuk van uzelf. Zo zegt de Bijbel dat. Dank u wel daarvoor. Ik heb vol vertrouwen in alle werk wat u gaat doen. De vrucht van de geest is liefde. Nou, een, uh, Jos Douma, die had er ooit uh, plaatjes gehad wat je kan doen. Dus is de volgende plaat, als het goed is bijvoorbeeld, uh, voor ja, oefeningen in de liefde. Spreek positieve woorden. Even die collega weer, die weer dat werkstuk niet af had, of dat, dat onderdeel, of het was weer, weer, weer verkeerd. Uh, ja, jij weer. Maar je kan ook zeggen, nou, fijn dat je vandaag toch wat ingeleverd hebt. Mag je daar dan nog Het is net even een insteek. Het is net een insteek. Dat doe je met kinderen toch ook? Als je... Ik heb wel die ouders ontmoeten, hè. Die, uh, ja, maar afleven, je weg! Ja, niet doen dat! En je moet dus... Maar die, die, die, dat is geen leven. Dat moet je doen als er een auto voorbij raast op de weg en het kind gaat de weg toe. Dan kun je niet hard genoeg schreeuwen en, en dat kind... Maar voor de rest helpt dat niet. Een kind stimuleren, een kind belonen. Dat helpt. Goed zo, mooi. De helft ligt ernaast. Maar het kind heeft verschrikkelijk de best gedaan. Mooi zo, mooi heb je dat gedaan. Volgende keer beter. En eigenlijk zoals wij kinderen, als het goed is, op laten groeien. Ze moeten soms een tik hebben. Uh, mag, mag dat tegenwoordig nog? Corrigerende tik? Oh. <laughs> wat een naughty chair, oké. Okay. Uh, spreek positieve woorden. En het, op alle terreinen van ons leven, alsjeblieft. De, en weer vanuit het cadeau wat we ontvangen hebben. Ik was, moet ik het eens dus heel zwart-wit zeggen? Heel zwart-wit uit de Bijbel? Ik was dood door mijn zonde. Ik was eeuwig dood. Het heeft God me eeuwig leven gegeven. Nou, als dat zo is, dan mag ik wel met positieve woorden beginnen. Wie ben ik dan? Nou, en tijd en aandacht geven, cadeautjes geven, de attentie. Is vaak belangrijker dan het cadeau en het geld wat erin gestopt wordt. De attentie, dat, dat zit in dat cadeautje. Dien de ander. Wees ook beschikbaar. En raak de ander aan. Uh, even in de goede zin van het woord, qua me too, laat ik hem er even bij zeggen. Uh, maar het contact zoeken. Uh, snap je wat ik bedoelde? Iemand in de ogen kijken en uh, uh, op die goede manier aanraken van betrokkenheid dat je dat met elkaar hebt. En, en dat zijn weer die hele belangrijke dingen, waardoor we de liefde van God door kunnen geven. En dat zijn dingetjes die ons een beetje kunnen helpen. Maar het blijft het cadeau wat we van God hebben gekregen, dat we dat alsjeblieft uitpakken. En uh, het is een vrucht, en een vrucht groeit, en dat is een proces. Wij kunnen niet meer doen uh, dan een beetje harken, schoffelen, bewateren, Opbinden. Wat dingen genoemd die in het tuinleven met groene vingers is. Meer kunnen we niet doen. En de groei, dat is wat God geeft. Wat Hij doet. En nou, dat is goed. En altijd onvolkomen. Ja, pas als Jezus terugkomt ben ik volmaakt. Maar leven in het licht met Hem. En, en zo de zin van ons leven zien. En zo meer en meer de mens worden die God bedoelt, die God had bedoeld. Dat mensen zeggen: hé, hey, ik vind dat jou wel een beetje anders nu bent, hier of daar, zus of zo. Dus ik hoop dat bij mij betreft, dat het geduld betreft, dat dat uh, ook een keertje. Oh, nou, oké, okay. oh, je hebt je aardig heen gehouden. Nou, ik vind ik al heel wat, niet waar? Dus, dat we meer en meer iets laten zien dat de liefde van God in ons leven terechtgekomen is en we, en we steeds meer mens worden zoals hij heeft bedoeld. Ik lees nog even een hele belangrijke tekst uit 1 Johannes 4 vers 10 en vers 11 waar het over de liefde allicht gaat. En dat is weer even de kerk, maar die, als die er maar diep in zit, hierin is de liefde, de, de echte liefde is dit dus, niet dat wij God lief hebben gekregen. En onze wereld zit vol met ik, ik, ik, ik, ik voel dit, ik doe dat en ik heb lief en... Paulus schuift het in één keer weg, nee, oh, Johannes in dit geval, die schuift het in één keer weg, ehm, um, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. De liefde van God is altijd aan Jezus verbonden en aan de verzoening verbonden. Geen los artikel. En het wordt, je liefde wordt in de wereld heel los gebruikt. Maar de Bijbel weet echt weten wat liefde is en is dat verbonden aan Jezus die aan het kruis gaat voor jou en zijn leven geeft. En dat is de liefde. En dan leven we 100% van de genade. Dat we recht voor God komen te staan, dat is 100% Gods werk door de vergeving. Maar dat we voor Hem leven, is ook 100% Gods werk en niet ons werk. En dat kan ook wel eens fout zijn. Dat we denken dat wij iets moeten doen, iets moeten pleasen bij God. Never, nooit. De heiliging van God is 100% het werk van God in ons leven. En anders komt er geen spetter van terecht. En uit de dankbaarheid van wie hij is en wat hij geeft, mag ons leven steeds meer bloeien en kunnen we steeds meer mens zijn zoals God ons heeft. En als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Dat kan niet anders. Als we zo die liefde van God gezien hebben, gaat het verder. En dan zie ik een smile in de hemel. Dat God zegt, wat is toch machtig dat mijn lieve zoon naar deze aarde ging. En dat er op zoveel plekken zoveel mooie dingen gebeuren. Mag ik zo maar een paar voorbeelden noemen? Er wordt veel op uh, christenen uh, gescholden en weet ik het allemaal gedaan. Maar um, uh, ziekenhuizen, weeshuizen, uh, uh, zorg wereldwijd. Dat is zo vaak door christenen begonnen en uitgevoerd. Er is zoveel geld ingestopt door christenen. En niet om, zullen we ze even goed doen? Maar vanuit de liefde die God ze gegeven had, en we mogen het doorgeven. Heel veel voorbeelden van de Heilige Geest, die in het verleden ook heeft gewerkt, en die nu ook werkt in ons leven. Nou, we gaan naar het eind. Weer een plaatje van Jos Dauma. Je bent een mooi mens. Hoe God je karakter vormt over de vrucht van de Geest, God, God kleidt met ons leven. En, en hij maakt nog steeds meer en meer een mens zoals hij bedoelt. En de kern is de volgende plaat. Deze weer. You are my favorite. Vergeet dat nooit. En als je die niet als kern hebt, shake it. Het gaat hem niet lukken. En als je hierin baat en daaruit leeft, dan zul je zien dat God jouw leven vruchtbaar maakt. Nou, ik hoop veel vrucht van de geesten mogen zien bij elkaar. Stimuleer mekaar. En stimuleer mij ook maar eventjes om geduldig te zijn onder andere. Fijn dat jullie geduld met me hebben gehad.